you <laughs> In het nu volgende programma zijn de huisvrouwen van Nederland weer baas in Eterland. Een programma voor u, samengesteld door u, vandaag onder de titel Moederswil in Swet. Goedemorgen, luisteraars. Huh, Gerard, wat klinkt dat nu toch eens een keer gezellig. Massaal, hè? Eindelijk krijgen we zo'n groet terug. Ja, er zijn altijd wel dames die ons schrijven dat wanneer wij goedemorgen wensen... ...dat ze ons altijd teruggroeten, maar ach, we zien het dan toch maar liever... ...en we horen het dan toch maar liever. En daarom vinden Gerard en ik het zo buitengewoon plezierig dat u allemaal van heinde en ver naar onze studio bent gekomen. Naar onze grote studio. Grote studio, maar eigenlijk toch nog veel te klein voor de vele, vele aanvragen die wij kregen om dit programma te mogen bijwonen. Maar we hopen dan maar dat ook de luisteraars dus thuis, bij het radiotoestaal, toch echt dit allemaal zullen meevieren.